Ook mogen sinds een uitspraak van de Raad van State eind 2023... asielzoekers het hele jaar werken in plaats van minder dan de helft. De weduwe van de vermoorde Amerikaanse activist Charlie Kirk wil zijn werk voortzetten. Ze zei dat de dader niet weet wat hij heeft losgemaakt... en dat Kirk's tour langs universiteiten doorgaat. Ze roept jongeren op zich bij zijn conservatieve organisatie aan te sluiten. Ze bedankte de politie voor de arrestatie van de verdachte. De kredietstatus van Frankrijk wordt verlaagd. Een van de grootste kredietbeoordelaars, Fitch, zet Frankrijk één trede lager, naar A+. Door die lagere beoordeling kan het lenen van geld voor de Franse overheid duurder worden. De verlaging heeft te maken met de politieke instabiliteit in Frankrijk. Die maakt het volgens Fitch moeilijk om de begroting ingrijpend te veranderen. Verder heeft Frankrijk een hoog begrotingstekort en een hoge staatsschuld. De Israëlische geheime dienst, de Mossad, had een plan om kopstukken van Hamas in Qatar uit te schakelen, maar de directeur wilde het niet uitvoeren. Hij vreesde dat zo'n grondaanval de relatie met Qatar zou schaden, zeggen bronnen tegen de Washington Post. Het Israëlische leger besloot daarop om luchtaanvallen uit te voeren op de hoofdstad van Qatar. Het weer.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 Goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen Ger. Goedemorgen. We ja, is twee. Ja. leuk man. Altijd te lekker. Ja. ja, dat gaat goed. En we hebben bijna nooit ruzie. Hè? Uh, nou, na de uitzending. Na de, na de uitzending de, wel. De, maar de, nu hebben heb de luisteraars <laughs> niks aan natuurlijk. Nee hoor, valt best mee. Nee. Maar uh, ja, een uh, uh, leuk weekend is dat is voor de boeg. Het is, het is nu een mooi een hele reden, weekend. Maar... Nog sterker, ik, is... ik vier morgen mijn verjaardag. Oh, gefeliciteerd. Hè? Dankjewel, maar dat is morgen pas, hè? Ja, morgen. Dus morgen kan je de cadeaus Hoe lang wordt ik verwacht dan? Nou, gewoon uh, op de tijd dat jij die cadeaus kan uh, dumpen. <laughs> ja, nou, het is een, het is een weekend uh, vol cultuur ook in stand, want uh, ja, zeker. we hebben de Open Monumentendagen, hè? Ja, en dat is uh, best heel erg. Ja, leuk. We hebben zeker. er gisteren over, uh, vor, vorige week over gepraat met ja, Anne-Marion Sense... Maar... Ja, ja. Over uh, wat er allemaal te zien is. Ja. En die is een aantal straten langs geweest in Zandvoort. En dat was beer uh, interessant. Ja, want uh, heeft in, uh, voor winkels heeft ze oude foto's achtergelaten. Heb ik begrepen, ja. ja. Ik had er ook nog wel een paar voor. Met van uh, Primera, wat nu Primera is. Ja. Dat was vroeger een Drommel. En Botman. Ja, en, uh, en dat was jouw ouders, hè? Lissenberg, sorry. Lissenberg. Lissenberg. En uh, ja, mijn ouders begonnen, maar uh, later heeft mijn zuster het overgenomen. Maar er zijn prachtige foto's van, van de oude... Uh, die heb jij nog? Ja, die zijn er nog, ja. Oh, ja. Wat grappig. Ja, ik ben er eigenlijk helemaal vergeten om dat uh, te doen. Maar goed, in ieder geval de protestantse kerk en de Agatha kerk die kunnen bezocht worden. Ja. En het oude raadhuis. Het oude raadhuis en, is uh, ook. Uh... En, er is en weet die... je wat er echt het, oude raad, het eerste raadhuis was? No. Dat is waar uh, Dirk van den Broek heeft gezeten. Waar nu die uh, pizzeria zit. In de Kerkstraat. Dat was het oude raadhuis? Ja, oh, dat, dat is, het, is oude, nooit het eerste raadhuis. Dat geweest. vertelde Anna Mariel Ongstra. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Nou, tussen 12 en 2 kunnen mensen ook naar de krocht, Die wordt verbouwd. Ja. Helaas niet op 4 oktober open. Nee het dat is een is beetje in, misgegaan. Nou, januari 26. Maar daar gaan we ook straks ook over praten. dat zat er met, een bosmier of zo? Of een, nou of nee, de... er waren allerlei toestanden met elektriciteit oh. en uh, bouwmaterialen die niet op tijd werden aangeleverd. Och, maar het is, het, is, het, is, het is jammer. Het is uh, slecht dat het niet op 4 oktober kan, maar het wordt in januari 26. Dus maar in ieder geval tussen 12 en 2, uh, als je dat leuk vindt, dan kun je ook gaan kijken. Hoe, ja, dan kun je zien hoe het wordt. Hoe ver ze staan en ja. uh, wat het nou. wordt. Het is in ieder geval nog niet klaar. Dat, nee, dat inderdaad. is duidelijk. Wat gaan we doen? Uh, kun jij het een beetje? Doe jij het nou, eerste uur of ook het tweede uur? Uh, wat zeg je? Doe ja, ik het eerste uur doe, even? Het, doe ik het eerste uur voor jou? En, uh, nou, het eerste uur uh, hebben we Hans en Ger met een Raadje Pot. Ja, nee. Dat, ah, dat, is, dat, dat, dat is, dus is nu. Daarna hebben we muziek. En dan, nou, en ja. ze, ze zit al naast ons, Carina Veren over het Prinses Christina Concours. En uh, die gaat helemaal uitleggen wat het precies ja. behelst en inhoudt. Daarna komt uh, Rob de Graaf hier. En Rob de Graaf kennen we natuurlijk als uh, uh, d er Inderdaad. Uh, maar dat doet hij niet alleen. Want hij uh, doet ook het Shanti Festival op 28 september. Met andere mensen hè, die hier ook al zijn. Met andere uh, mensen die Olga hier Poots ook al zijn. Een dus het wordt één groot feest. Hè? Ja, zeker. Uh, daarna gaan we luisteren naar een, uh, een, een, een item van uh, Haarlem 105. Over de parkeerproblemen in Bentveld. Want dat zijn best heel groot te zijn. Uh, in Bentveld uh, zetten heel veel uh, zandwoorders hun auto's niet. Nou, niet alleen zandwoorders, Ook, uh, ook en Duitsers, de toeristen en, toeristen dan de bus naar, ben, naar Zandvoort. Ja, we pakken de bus ja, ja. en dan uh, kunnen ze gratis parkeren, gratis parkeren daar. Handig, dus dat handig. is een heel ding. Wat hebben we twee uur? Uh, tweede uur komen uh, Olof van Jolen, die woont in Zandvoort... en Ilan Sluis langs over het boek erfgenamen uh, hun familieleden. Dus dat is uh, zeg maar uh, de opa van uh, Olof... die uh, zat bij de SS... in de sigaretendienst uh, onder andere... dus die was eigenlijk van de verkeerde kant. Okay. En de tante van... Uh, uh, oh nee, de grote moeder van Ilan... Uh, ja. dat was een van de weinige in haar familie... Uh, Joodse... Uh, uh, jodin die de oorlog overleefd heeft. Okay. Daar hebben zij een boek over geschreven. Accard. Nou, Dan hebben we ook nog een uh, onderwerp uh, met David Molenburg... Uh, die trouwens aan zijn tweede termijn gaat beginnen. Ja, in ja, die zes, zes jaar, jaar komt die, uh, ja. blijft hij blijft ja. bij ons. Ja, inderdaad. En uh, nou, Hij heeft een terugblik uh, gegeven op het uh, prachtige Formule 1 weekend... op Haarlem 105. Daar gaan we ook naar luisteren. En uiteindelijk komt uh, ook Hans Rijmers uh, nog langs. Hij is voorzitter van de Jazz in Zandvoort. Dat uh, dit weekend begint... Ja. En uh, nou, hij, hij gaat ook nog wat kritische noten kraken over die uitgestelde uh, oplevering van de krocht. Dat is wat we gaan doen allemaal, uh, Ger. Uh, laten we eerst nog even een klein beetje muziek luisteren en dan gaan we naar uh, Ja, en de techniek en, en de muziek ja. is natuurlijk uh, van uh, Pim, Pim Groof. Ja. Pim, Pim is uh, een hele tijd niet bij ons geweest omdat nee. hij verhuisd is. En, uh, maar hij is wel weer in ons midden. Dus de muziek is, uh, goede muziek is gegarandeerd? Goede muziek ja, is gegarandeerd. Pim, laat eens horen. Wat gaan we doen? We beginnen natuurlijk met Little River Band en Help is on its way. Altijd oh, okay. goed, altijd goed. Ah, er is een uh, kleine uh, hiccup wat uh, muziek betreft. Uh, nou, Carina Veren zit uh, bij ons. Carina. Hoe? Mag Carina even open? Pim? Ja, sorry. Ja, Carina ja, gaat ja. open. Carina is goedemorgen. Erbij. Het Prinses Christina concours. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Carina. Wat kunnen we Ik ben, daarvan vertellen? Staat bijna uw uh, microfoon open? Ja, ja, ja, jij staat open. Ja. Oké, okay, uh, ja, Prinses Christina concours. Uh, uh, vertel uh, Carina. Nou, daar zijn we natuurlijk heel uh, trots op dat we dat weer hier naar Zandvoort kunnen halen. Uh, toen de Harni Schaftschool 100 jaar bestond. Toen uh, hebben wij als een van de feestelijkheden hebben wij de Classic Express uh, naar Zandvoort kunnen halen. En nu, nu uh, had ik zoiets van ja, eigenlijk moeten, eigenlijk moeten alle kinderen in Zandvoort dit meemaken. Het is dus een uitschuifbare trailer. En dat wordt dus een kleine concertzaal. De kleinste concertzaal. Binnen is het dus. Uh, ja. ja, het komt ja. dus op een trailer aan. Uh, ze schuift hem helemaal uit. Van binnen is hij echt superleuk aangekleed... met bankjes, uh, verlichting, uh, wisselende, wisselende platen... en een klein podium natuurlijk voor uh -huh. de spelers. En dat uh -huh. zijn de spelers van het Prinses-Christina-concours. Um, dit keer kunnen we het dus voor elkaar krijgen... door uh, Stichting Klassiek in de Klas... waar we natuurlijk al een hele yeah, tijd dat mee gaat samenwerken. Goed, ja, ja. En Peter Tromp uh, heeft eigenlijk nu... Uh, het hele gebeurde met uh, ja, de vergunningen en met de Classic Express uh, uh, voor elkaar gekregen. Peter Tromp van de kaas? Van de kaas? Ja, maar en, ook, en vroeger uh, was het een klassiek klassiek de concept, de ja. En, uh, ja. Ja, Wij werken dan natuurlijk ook samen met uh, New Wave. En daar zitten we eigenlijk uh, om de zoveel weken met elkaar samen om te kijken... hoe kunnen we klassiek weer bij de kinderen krijgen. Mm -hmm. En dit keer is het dus... Uh, ja, was het vorig jaar ook al of niet? Nee, dus alleen. O, oh, dus is de Klaas, keer, Ja, Classic ja. Express is alleen geweest toen de al 100 jaar bestond. <kwijnt> en toen dacht ik: dit moet ik onthouden, want het was zo prachtig. Ja. Dit moeten alle kinderen meemaken. Nu hebben we het wel voor elkaar gekregen dat van elke school in Zandvoort uh, twee klassen uh, mogen komen. Want, uh, van elke kon... school twee klassen? Ja, want hoogt, hij, het, ja. ja, het liefst wil je natuurlijk alle klassen. Ja. Maar het is uh, best wel prijzig natuurlijk. Ja. En hij komt dan nu op uh, dinsdag aan. Op het plein bij de biep, Dan blijft hij woensdag, donderdag en vrijdag staan. En dan heeft hij drie tot vier optredens per dag. Dat is goed. En dat zijn de groepen 7, en 8 neem ik aan. Nee, Om... elke school uh, mocht gewoon even zelf, oh, zelf kijken... Ja, welke, ja. welke klassen zouden ja. komen. En hoe, hoe hebben jullie de kinderen voorbereid? Nou, dat gaan ze deze week zelf op school doen. Vertellen erover. Mm -hmm. um, je laat even de website zien. Hartstikke leuke website. Nou, dan kom je al helemaal in de sfeer van wat je gaat meemaken. Uh, het zijn jonge talenten. Die uh, gaan optreden voor ons. Um, ja, vorige keer heb ik daar echt ook zo van genoten. Het is onvoorstelbaar hoe goed deze jongeren al spelen. Ja, die hebben natuurlijk ook met het Prinsengrachtconcert... Uh, waarschijnlijk ooit meegedaan. Of met de, de grote concerten oh. te kijken... Um, ja, wie heeft het Prinses-Christina-concours gewonnen. Hmm. Maar, um, en, ja. en welke instrumenten gaan ze beluisteren, de kinderen? Ja, dat is natuurlijk ook nog de vraag. Maar meestal... Vorige keer was het dus de cello en de viool... Okay. En uh, er was een dwarsfluit bij. Hm. Uh, ja, we laten ons verrassen. Ja. En uh, ze gaan niet alleen, alleen maar spelen. Uh, ze gaan ook iets vertellen natuurlijk. Uh, het is heel interactief. Ja, en waar leuk. komt jouw liefde voor klassieke muziek vandaan? Um, nou, dat komt eigenlijk vandaan omdat mijn moeder al uh, sinds haar jeugd uh, viool speelt... en in een orkest meespeelt. Okay. Uh, die ik overigens ook uh, de afgelopen jaren mag presenteren... als ze uh, concerten doen in Limburg. En speel, in Limburg. Speel, speel je zelf ook? Nou, ik heb gitaar gespeeld en ik heb altijd zangles gehad. Oké, okay, uh, En in een kerkkoor. Laat het oh. horen. Nou. Oh, wat goed. <laughs> ja. uh, hey, ik vind het nu, nu ook knap. <laughs> ja, goed. Hey, maar het nee, uh, Plastiek in de Klas is een, is een, is een, uh, uh, een mooie uh, initiatief geweest, hè? Ja, want maar dit, dat uh, Jouw klas ook, want jij geeft les ja. aan de Onyschap, maar... Ja. En de kinderen die vinden het mooi? Vinden dat Ze geweldig. vinden het hartstikke ja. leuk. En dan uh, hebben we dus altijd, ja, dus wel vaak hier natuurlijk iemand geweest om daarover te vertellen. Ja, maar het is op. begonnen als pilot bij ons op school. Aha. Maar uh, later uh, zeiden we, ja, maar dit moet gewoon ook ja, weer ja. bij alle andere scholen. En dat gebeurt nu. Um, nou ja, dan komt er iemand cello spelen. En die gaat dan eerst voorbeeld geven in de klas van mooie prestatie van de cello. Hm. Wat is het dus helemaal eigenlijk het instrument uitleggen. En dan gaan ze spelen. En dan kan je dus als kind intekenen. om op vrijdagmiddag na schooltijd. Uh, cello les te krijgen. Ja, ja. Van een muziekdocent van New Wave. Dus dat ja, goed, is uh, hoor. een ja, mooi seelkertje. Ja, ja. uh, nou, volgende week is er weer een klassiek concert in de Protestantse Kerk. He, op 21 september. Die dingen gaan we daar nou volgende week over gaan praten met Willem. Met Willem. En on uh, onze Willem. Ja. Onze Willem dat, en daar komen ook laureaten van het uh, uh, Prinses Christina-concours. Nou, moet je komen zien. komen spelen. Ja, uh, ik denk andere. misschien niet dezelfde. Nee, dat zomaar moet, ook met piano en... Ja, uh, ja klopt. Ja. En kijk, niet uh, zijn. De kleuters, die, uh, uh, wij sturen dan onze groep 2. Nou, dat, die zijn natuurlijk een stuk jonger. Nou, dan komen zij uh, ongeveer 30 minuutjes luisteren. Hm. Maar er zijn natuurlijk ook uh, kinderen die in 5, 6 zitten van de Oranje-Nassel-school. Ja. Um, ja, die kunnen het, echt drie kwartier luisteren. Die ja. houden dat goed vol dit is allemaal nieuw. Een, dit is een landelijke uh, organisatie. Hij rijdt echt door het hele land. Oh, wat goed. Ja. Dat bijzonder. Je, kan hem, uh, je kan hem dus je kan hem in Ja, En ik heb hier natuurlijk wel een plaatje. Even. Ja, maar goed. Je een kan plaatje. het opzoeken. Ja, dat hebben we niet nee, aan het radio, maar... daarom. Maar je kan wel zelf, als u geïnteresseerd bent om het even te zien. Ja. ga je gewoon even naar Classic Express. En dan uh, weet je waar we het over hebben. En ja. de bewoners om de biep, die daar wonen, die heb ik net voor een deel al een brief in de bus gedaan zodat ze weten wat er opeens uh, voor trailer... Ja. Op heb jij ja. wel eens tijd voor jezelf? Zeker. Uh, <laughs> je bent... Voor ons bedoel ben jij de reporter ja. van ja. Uh, Radio ZFM. Ja. Je doet uh, heel veel dingen voor de school. Ja. Uh, jij doet... Uh, wat doe je nog meer? Nou ja, ik heb gisteren voor Zandvoort Art... Zit ik natuurlijk niet oh, meer ja. bij de Rotary, maar ik doe wel LDC. Ja. Daar komen ongeveer uh, twintig kunstenaars exposeren. Wanneer is dat? En dat ja. is 11 en 12 oktober. Oh, 11, 12 oktober. En daar heb ik gisteren dus samen met Annette van Kesteren de hele indeling gemaakt. Ja. En alles weer naar de kunstenaars gestuurd. Maar je, je slaapt gewoon s'nachts? Ja, ik slaap s'nachts. Ja, en, uh, maar ik ben wel altijd heel vroeg op en dan ga ik meteen rennen. Want uh, ja, okay. ik ben ook aan het trainen voor de marathon. Ook nog. Ook nog. <laughs> Welke marathon wordt het? Van uh, Florence. Florand. Oh, wat leuk. Gaat die over, over die brug heen, of niet? Waar, waar ja, een aantal, <laughs> <keer>. ja. <laughs> een aantal keren zo. Arno, ja. ja. Ja, ja, ja. Oh, wat leuk. Nou, nee, ja, ja. Met, die, leuk. Uh, die kinderen, vraag me af. Uh, Sommigen die, die hebben nog nooit van klassieke muziek ja. gehoord, waarschijnlijk. Ja. Hè? Dus de leerkracht en, gaat uh, wel in de klas al vertellen wat gaat er gaat gebeuren. Ja. Uh, misschien kunnen ze eventjes al van tevoren laten zien... van uh, hoe ziet een symfonieorkest in elkaar? Welke instrumenten horen daarbij? Ja. En ja, voor sommige kinderen is het niet nieuw. En een aantal kinderen uh, is het zeker nieuw. Ja. Maar wie weet, een eye-opener... om niet. toch te gaan meedoen ja. met uh, ja. het bespelen van een instrument. Ja, en uh, dat dan kunnen kun ze naar de muziekschool uh, Nieuw-Weef. Ja, of, of een keer naar een concertgebouw in Amsterdam. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja. ja. Dus uh, er zijn zoveel mooie initiatieven ja. om kinderen ook hiermee in aantaken ja. te doen. Mogen ouders er ook bij uh, zitten? Of, uh... Uh, alleen uh, hebben we wel een oproep gedaan voor hulpouders om te begeleiden bij de lopen. Hulpouders, maar niet alle ouders nee, mogen komen. Nee, dat past ook niet en dat is ook niet, uh, niet de, bedoeling. de doelgroep. Het is voor de kinderen, en voor nee, dat kinderen. is waar, ja. ja. ja. Nee, misschien zijn er ouders die enorm van klassieke muziek houden. Die nou, dan kunnen leuker. ze buiten staan. Ja. Ze ja. En dan kunnen, zo kunnen zo ze naar uh, het concert. Dat is natuurlijk. Uh, zeker, week. Dus. Dat zou ik ook zeker aanraden. Ja, dan echt glad uh, met een gezin. Ja, ja, absoluut, ja. <laughs> absoluut. Nou, ik ga nu naar Vught. Nou, dan. Vught uh, <laughs> <Vlucht> naar Vught. <laughs> Wat ga je nou weer in Vught doen? Ja, mijn zusje woont daar. Oh, je een zusje woont daar. En we hebben daar weer een leuke verjaardag. En daar heb ik gezegd: ik kom. ja we gaan nu. Heel snel die kant. Oké, okay, nou, goed. ik met je heel veel plezier vandaag. Ja, ik hoop niet dat ik te veel file heb, want dat is ook de laatste tijd. Uh, ja, maar echt, voornamelijk bij Amsterdam, hè? Ja, ja. ja. En volgens ja. mij ging vandaag de, de Koentunnel weer open. Of de, ja? was de Koentunnel? Ja, de, ja, de Koentunnel, koentunnel ja, was dicht. Ja. De Ja, dat is Oh, Damp -tunnel. Damp -tunnel. Damp -tunnel. Damp -tunnel. Ja, dat is leuk, ga ik aan meedoen. Eerst de die is vandaag, hoor. Volgende week. Volgende week. Ga je in het donker rennen met allemaal verlichting op je. En de dag daarna ga ik de tot Dam zelf doen. En dan, nou, dan slaap ik. Slaap slaap, slaap, ik hey, goeie reis, niet te hard rijden, he, want uh, 100 he mag je. Okay. Dankjewel hè. Dankjewel, Carina, en een hele fijne dag vandaag. Fijn weekend. En gefeliciteerd met je zus. Oké, okay, we gaan nog even eerst wat muziek draaien en dan gaan we naar het volgende onderwerp. Ja, dat is de zoon van John Lennon, hè? Uh, uh, Jul Jul Julian Lennon. Ja, Lennon. En die ja, heeft ja, een, een enorm heen. dezelfde stem als zijn vader. Ja, klopt, ja. ja, ja. Heel, en, en daarna heeft hij nooit meer hits gehad, volgens nee, mij. Nee, inderdaad. Nee. Maar hij maakt nog wel muziek, volgens mij. Ja, maar heel uh, ergens in zijn keng. Ja, ja, ja. Goed, we gaan naar het volgende onderwerp. Het Shantikoren Festival. Het Shantikoren Festival. Op, uh, 28 september gaat het gebeuren. zo dus over twee weken. Hè, en, dat is, en dat is feest, jongens. Ja, dat is feest. Want het uh, dreigde even mis te lopen. Omdat uh, de vorige uh, organisator Ben Zonneveld uh, hem eigenlijk mee stopte. Hè. Dat was uh, zo. En we zitten hier met vier mensen die eigenlijk uh, het stokje een beetje overgenomen hebben.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 Uh, is het al bekend wie het meenoemt? Ik heb op de website gekeken, shantieaanzee.nl... maar daar stond nog helemaal niks op verder. Verschillende ja, nou, koren met uiteenlopend ja, repertoire... zingend over de, de zeevisserij en het uh, zeemansleven. Nou, dankjewel. Uh, ja. Ik denk, ik help je even. Ja. Ja. Voordat, ik, uh, voordat ik antwoord ga geven uh, op jouw vraag... wil ik een kleine correctie uh, ja. uh, maken...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 En wij alle vier uh, zijn benaderd of hebben zelf contact mee opgenomen. Want dit is iets wat moet blijven. Ja, het dit is een is prachtig evenement Een evenement ja, tuurlijk, ja, tuurlijk, ja. waar, uh, ja. ja, is gewoon belangrijk. Absoluut. Dus dat, dat is de reden dat En toen is, toen is Rob in de organisatie gesprongen. Uh, onder andere. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, en, ja waar, springt, waar springt Rob niet in? Ja, dat is ja, ook niet, ja. Hij springt in zoveel <laughs> dingen dat ja, iedereen... dat is schrikkelijk.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 Echt, we hebben een hele kleine toevoeging. De start is altijd in New Unicum en mm -hmm. dat blijft ook zo. Oh, dat blijft zo, ja. Um, maar we hebben een, een welkom door David Molenburg op het, op het raadhuis. Dus daar okay. komen alle koren naartoe. Ja, ja. Um, en dat hebben we eigenlijk vooral gedaan om te kijken, kunnen we meer mensen naar het evenement, naar het dorp mm -hmm. krijgen? Mm -hmm.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 er zijn, er zijn er nog een paar, hè. de HEMA... De... de Jumbo, hoe krijg je die? De, want de Jumbo nee. is helemaal niet in Zandvoort. Nee, dat is... op heeft website. Dirk van de Broek zijn. Ja, Dat staat hier op de site, ja. Ja, maar dat, dat moet er nog af. Ja. Dus oh. dat, uh... Maar Olga, jij bent, uh, ik denk de laatste... Uh, twee, drie, vier maanden enorm bezig geweest. Ja, dus om achter... al die koren... Ja, en achter het scherm is ook via de computer... ook heel veel werk ja. om, om alles om te zetten. Dat uh -huh. is... Uh,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 Ja, die komen wel een eentje, eentje okay. ver weg, ja. ja. een beetje ver weg. Maar goed, ja. uh, ze vonden het leuk om hier een stand... Ja, ja die, hadden, die hadden zich eigenlijk al, ja. uh, al, al mm -hmm. heel vroeg aangemeld. Ja. ja, ja, ja. Nou, dat is mooi dat ze zo enthousiast zijn, omdat er wel komen. En uit Zomvoort hebben we natuurlijk de wapenzangers, hè, denk ik. Jazeker, ja. want die gaan ook uh, zingen in Nieuw Unicum om uh, hm. alle koren welkom te heten oké. Oh, okay. Dus ik uh, ben ook bezig om de wapenzangers een beetje te ja, want en dat en ook... Weer een beetje nieuw leven in de zetten. Ja, daar zit jij zelf in? Daar uh, zing ik zelf mijn in. Bij mijn zuster ook morgen, maar het ging ja. de laatste tijd niet zo geweldig. Nee, het was. Op Zoland gezegd, het kakte er een, een beetje in. Het kakte er een beetje in, maar Ik heb dat nu ja. samen met Harry uh, heb ik dat, uh, ter hand genomen, die okay. accordionist. Ja, want we hadden ook. Ja, de was ook, ook overleden, dus ja... Dan, ja, ja. De, uh, maar goed, uh, laatst hadden we twintig man en uh, oh, toch weer iedereen man, nou, is dol ja, enthousiast. Dus, uh, ja, want gaan we voor. Ja, de kerststang moet natuurlijk ook doorblijven. Jazeker, ja? ja, zeker. Ja. Ja. Dat kunnen we niet, uh, <laughs> ja. niet grappen natuurlijk. Nee, nee dat... Uh, ja. En Harry, uh, uh, ja, ik denk dat uh, het financieel gezien ook nog wel een uitdaging is, of niet? Nou, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Nou, ja. ja, Moeten moet jullie bijvoorbeeld de reiskosten betalen van die koren of uh, doen ze...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 ja, nou ja, de, ja. ja. Uh, ik, ik weet niet wie er echt mee begonnen is. Maar was dat Ben of niet? Denk ja, ik denk het ook wel. Ja. We kunnen hem ja, even, ik, wat kunnen ik me ik even bellen. Ja, maar ja, maar uh, is dat het Theo via... Verburgd. Ja, zou kunnen. Ja. Die uh, ja. is toen al begonnen. Ja. Is dat het ja. uh, via Café Koper? Uh, ja. Ja. ja, ja. Nou, er waren zo. natuurlijk heel veel plaatsen die zo'n zo korenfestival ja. organiseerden. Ja. Maar heeft Maaike het al die tijd gedaan, 28 jaar? Maaike Koper? Vast niet. Dat, dat, nou, ik denk ik ook niet. Dat nee. weet ik nee? niet. Nee, nee, eerst hadden nee, nee, dat ook andere maar ze ik dat nou? denk ik al twintig jaar. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. En hoe, hoe lang zijn jullie van plan om het te gaan, ja. ja. gaan doen? Nou ja, zolang we kunnen lopen en praten. En zingen natuurlijk. Ja, zingen, maar dat zing zing zelf aan, mee? Ja, dan, je dan mee? wel ja. even ja. over aan de mensen die ja, ja, denken. Ja, ja, ja. Maar zing jij zelf ook mee? Ik zing wel mee, ja. Oké, leuk. Maar ik probeer het een beetje gedimd te houden dat ik...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 Ja, dat klopt. Ja, en dat is gewoon leuk. Ja, en daarom, daarom ja, moet dit ook gewoon blijven. Dus, uh, en een beetje mooi weer, he, is belangrijk. Ik bedoel, ja. Uh, ja, dat zit wel is goed. Dat is handig. zij van de regen, ja. dan is het ook niet. Nee, ja. dat, dat wordt het. Hè? Nee. En, maar het is toch wel leuk om zo'n zo zo koor uit te nodigen voor de vismaaltijd, toch niet? Heb je wel eens over nagedacht? Daar, uh, daar heb ik wel eens over nagedacht, ja. <laughs> maar? Uh, nou ja, kijk, de vismaaltijd is een heel ander verhaal. Uh, nou ja, met, met, en, met, en, met een <laughs> stukje sponsoring minder... Ah. Um, en het is eigenlijk een, een, een soort van break-even. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. En Kijk, zo'n koor, uh, elk koor wil wel komen, ja, maar het kost schrijfig. gewoon geld. Het kost geld. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus dat uh, gaat denk ik ook niet gebeuren. Nee, en de wapenzangers wel. zijn natuurlijk altijd En de wapenzangers, ja, ja, dat is ook waar. Nee, ja, hey, Hans, ja, ja, goed ja. idee, doen we niet.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 ja, als je daar geen kaas van hebt gegeten, nee. dat is een beste klus. Ja, zeker. Uh, maar vanuit de gemeente is ook het voorstel gekomen van... ...joh, vraag ja. ik voor vijf jaar aan, weer vanaf. er overal vanaf. Ja, ja, nou, ja, ja. eh, dus ze zijn daar wel uh, heel uh, ja, toegankelijk voor. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar goed, je moet toch een hoop regelen. Je hoeft gelukkig geen beveiliging te, be te regelen, nee. dat soort dingen. Nee. Maar hekken misschien? Of, uh... Ja, op twee plekken wordt, uh, wordt de straat afgesloten dus de Gasthuisstraat en, en de Haltestraat vanaf oh, okay. uh, vanaf mm -hmm. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. ja. nou dat is mooi en uh, bij de opening uh, gaan ze op het bordes allemaal staan of zo. ja. Of? Is dat de we, uh, ja ja dus dat wordt. Uh, dat wordt wel leuk. een, een volle bak. En ja, ja. wordt er ook ja. gezongen en dan wordt er twee liedjes. gezongen. ja ja ja ja. En het Sanford Volkslied komt ook nogal voorbij. Ah, op het einde. Zoals het ja, dat hoort. Is. Nou, dat is niet zo je bekend, wel uit je hoofd, denk ik, he, niet? ik ken dat uit mijn hoofd. Echt ja, dat lijkt ik me ook. Echt waar? Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. wel. Natuurlijk. Gelukkig wij de frisse Ik ken het niet wel, Nou, als je een beetje somber bent, dan weet je het wel, hè. He? Okay, oh. Gelukkig weer de frisse lucht. Ja. Nee? Nee. Ja, Ger. ja. ja. Sorry, ah, Ger, is lang, Ger. is lang weg geweest. dat stond, Ja, nee, dus, ja uh, dat geldt ook niet. Ja. En uh, nou ja, jij bent er ook in gegaan, Rob. Ja. Uh, en, en jij gaat het ook volhouden. Denk, naast al die andere dingen. Jawel, jawel, jawel. Ja? Nee, het is een, het is een, uh, een leuke groep uh, mensen die we uh, samen het bestuur mogen noemen.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 Dat allemaal wat ouder, dus bij ja. deze een oproep aan heel veel jongeren en ook wat oudere jongeren. Ga nou eens een keertje uh, gezellig meelopen, zingen. Het wapen, elke maandag, Olga, ga ik even aan, nee, elke eerst, maandag, e e keer eerste, in de maand. eerste maandag eerst van, de uh, van de maand. Zingen ze volle borsten in, uh, in het wapen, dus uh, ja. kom kijken, zou ik zeggen. Ja, want jij hebt een nou over de leeftijd. Zingen. Al die, die, die groepjes die komen van buiten. Ja. Het zijn allemaal oude. oude. Ja, ja, ik merk het nou, ook. ik zie in 20 jaar nog niet zo snel in, in, in een visserspakje staan. Uh, nee, zingen. nee, maar het. het...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 Uh, van uh, mag ik dat meenemen? Mag ik een auto? Ik heb toevallig een, een, een mailtje gekregen van een, een, een zangkor Die zegt: Mag ik een autocue meenemen? Ik denk ik: Ja, Jeugdmina, <laughs> dat gaat dan wel erg veel. Ja, dan nemen ze de autocue zelf ook mee? Ja, ze nemen Sorry. allemaal mee. Hè, dat mag, dat ja. mag. Alleen er moet natuurlijk wel plaats voor zijn. Ja. Ja. En, uh, en tijd. En tijd uh, om het ja, op te bouwen. Hè. We, we hebben vier vrijwillige dames. Uh -huh. uh, Ankie Miesbeek is daar onder andere een van.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 En het is prima overgedragen door het vorige bestuur. Daar heeft Greg ging... wel nog een beetje op de af? Zeker, ja. Ben kennende is hij het liefst er nog bij. Al zou hij dat niet zeggen. Ja. Maar hij, hij heeft het allemaal goed overgedragen. Ja, Absoluut. Ja. En zowel Maika en Fred. Uh, Fred, en Fred vragen, vragen. konden u hem altijd bellen. Dus altijd, ja. nog steeds. Ja, ja. Nog steeds. Ja, nee, dat is waar. Ik heb zijn nummer ook hoor. Maar... Nou, ik heb hem toevallig oh, je ook. Je ook. Ja. Ja. <laughs> nou, nog één keer, uh, Erwin. Het gaat dus 28 september gebeuren. Ja. En vanaf hoe laat is dat? Uit 1 uur, al. dacht ik. Uh, nee, we gezien? beginnen natuurlijk in Unicum. Ja, u, dat is ontvangbaar. Uh, kunnen mensen ook bij zijn dan eventueel of niet? Ja, dat kan. Als ze willen, ja. Dat ja. kan, Jazeker. ja zeker. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk het hele programma wat we nog definitief moeten maken. Uh, dan zal het ook uh, nog uh, in de krant komen te staan. Ja, oké. Okay. Dus voordat ik uh, verkeerde tijden ga doorgeven dat iedereen ja. dat gelijk in zijn agenda heeft. dat is waar. Nou, en, en het kan dan bekeken worden op de website shantyanc.nl. Want die gaat dan uh, volgende week, daar komen zeg maar alle, dat komt alles op. Daar dus, ja. komt alles ja. op te staan. Nou, het staat er nu al op hoor. Nee, dat staat er nog oh, niet nee. op. Dat uh, zeg ik. staat er, oh, niet, ik, uh, staat er niet helemaal op. Nee, dankjewel wel, Dat had ik ook wel gezien. <laughs> ja. um, Oké. Okay, um, nou ja, dat staat er ook waarschijnlijk wel precies op. Uh, de tijd in de. Ja, wie ja, waar klopt, klopt, ja, ja klopt. Ja, dat oh, yes. Hoort, zegt het ja, ja, voort. Ja, voort ja, zoals ja, de dorpsomroeper van Zandvoort zou zeggen. Ja, inderdaad. Bestaat hier nou trouwens nog een dorpsomroeper? Nee, die hebben we op dit moment niet Geffen. Nee, helaas. Is het wat voor jou, Hans? Nee. Nee, dankjewel. Ah. Maar uh, nee, we hadden, we hadden er een, maar die is stop toen. Uh, ja. ja, Oké. Okay. Uh, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst. En dan uh, gaan we, gaan we met z'n op naar de 28e. Ja. Ja, ja, hartstikke ja. leuk. En we hopen een beetje redelijk weer, want... Meestal uh, wel, ja. ja het er wordt ook wel een mee. drankje bij gedronken, hè? Nee. Nee, nee. nee. nee. Koffie en thee vooral. Oké, okay. ja. ja. ja. Gelukkig. Hey, Gelukkig. Misschien af en toe een beertje, maar... Ja. Niet zo mag zo, geen naam hebben. Nou, Harry, uh, Erwin, uh, Olga en... Uh, Rob. Rob, uh, Rob, hartelijk dank voor jullie komst. Ik <laughs> kwam bijna niet op je naam, Rob. <laughs> ja, <laughs> ja onverstelbaar, <laughs> uh, hartelijk dank en uh, we gaan weer een muziekje draaien. En, en Rosenbaum. Uh, Rosenbaum. Ja. Heel goed, Pim. Ja, dank je. Why do I do all the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 Water, would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going I'm swimming in deep water Would you help me one more time? I'm drowning but I'd like to stay around Ride Oh Oud nummer van de Rolling Stones, ja, was mooi, on on ontegenzegbaar was dat Mick Jagger inderdaad. Ja. Oké, okay, nou, we gaan uh, langzamerhand aan het uh, nieuws van 11 uur, maar hebben we nog een onderwerpje We hebben nog een onderwerp, en, uh, nog een onderwerp partijen, want in, het, het parkeerbeleid in Zandvoort uh, zorgt eigenlijk voor grote overlast in Bentveld. En daarom zijn buurtbewoners een uh, petitie gestart. En uh, we gaan zo luisteren naar buurtbewoner uh, Ellen, die was de gast bij Haarlem uh, vandaag... Om meer te vertellen over uh, ja, wat er allemaal uh, speelt uh, in Ja, trend. want, uh, wat, want ze, ze kunnen hun auto daar uh, zeg maar bijna nooit meer uh, kwijt, neerzetten. omdat er uh, toeristen staan, hè? Die toeristen met de en transporters. Ja, dat klopt. Ja, Dus uh, wat dat betreft, uh, nou laten we eens even luisteren wat ze te zeggen heeft en, uh, en hoe, het, uh, hoe het allemaal uh, overkomt. Geld en zelf, geld en zeld. Heel goed, Hans.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 het is niet prettig, uh, dus het is onveilig. En er, dus, uh, ja, er zijn gewoon geen plekken voor uh, bewoners en voor hun bezoekers. Nee, nee, op een gegeven moment dacht jij, ik moet een petitie starten. Of jullie nou, dat dachten dat. Gedaan. Dat heeft een uh, buurman uh, van, uh, van mij gedaan. Ja. Dat is uh, Theo Stevens. Um, ja. Ja. Dus, uh, ja, dat is gebeurd. Ja. En, uh, ja, er zijn uh, 78 uh, ondertekenaars uh, opgekomen. Ja. Uh, van de Zandvoortslaan, Daanweg en Zaksenrodeweg. Ja.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 En uh, ja, ze halen en brengen ze zelf. Ja, en ja. ook op de website van de gemeente Zandvoort, daar uh, staat onder het kopje parkeertarieven, er staat echt letterlijk, in Bentveld is geen betaald parkeer, daar betaalt u gratis. Ja, ja. Nou, ja nu zegt u dat wat, de, inderdaad, de, de Zandvoort is uh, wat u betreft iets te enthousiast uh, met, uh, met deze informatie. Uh, en Zandvoort uh, laat zelf weten in een reactie van ja, het is, dat is...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 Ja. Maar ja, daar moeten we het met elkaar over hebben. Wij hebben nog niet echt met elkaar, alle ondertekenaars van de petitie, erover mm -hmm. uh, gesproken welke oplossing wij zouden willen. Nee. Maar de wethouder heeft in ieder geval toegezegd dat hij met ons in gesprek wil. En dan kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn om ja. het probleem op te lossen. Nou heb ik begrepen dat uh, u uh, een toelichting uh, heeft uh, kunnen geven in, uh, in, in, bij de Raad in, in Zandvoort. Ja. Hoe is dat verlopen? Dat is heel goed verlopen. Er is, uh, is, uh, ja, uh, is ingesproken. Um, daar is ook direct op gereageerd. Ten meer ook omdat een uh, iemand van de PCV tijdens de commissievergadering ook dit, uh, pro dit probleem aan de orde stelde. Mm -hmm. Dus daarom heeft de wethouder ook direct gereageerd daarop.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 Ik vond het prima verlopen. Ik ja. vond het antwoord ook prima. Dus uh, wij hebben de goede hoop op uh, dat dit gewoon met elkaar wordt opgelost. Ja, en die, die oplossingen, hoe nu verder? Wat is, uh, wat is de volgende stap? Ja, de volgende stap is dat er iets gebeurt waarbij <laughs> dat parkeren bij ons ontmoedigd wordt. Ja. En op wat voor manier? Ja, wat ik zei, dan kun je denken aan een parkeerschrijf, dus een blauwe strook. Ja. Je kunt denken aan betaald parkeren. Ik weet niet welke andere mogelijkheden er nog zijn. Ja, dus een, een limiet uh, op de duur uh, waarop uh, iemand ergens mag staan. Ja. Dat is de blauwe streep. Ja. ja. Uh, ik begreep ook, u, u, u krijgt uh, mensen in uw straat die ook in de auto's slapen. Nou, dat is op de Westenduinweg, ja. ja. ja. Uh, maar dat uh, lijkt mij een ander probleem. Dat is, uh, <laughs> dat is ja. geen parkeerprobleem, dat, volgens mij mag dat sowieso niet. Nee, dat klopt. Maar ja, dat, dat, ja, dat gebeurt dus wel. Ja. Dus er is ook een auto die staat er met allemaal onkruiden omheen. Dus die staat er al zo lang dat die helemaal overwoekerd is. Ja. En wat doet u met uw eigen auto? Ik doe het met mijn eigen auto. Ja, uh, wij hebben dan een oprijlaan, maar die is nogal smal. Ja. Dus als wij met uh, twee auto's op de oprijlaan uh, parkeren... dan moet er altijd iemand eerder weg ja. <laughs> om de ander eruit te, te laten rijden... Dus dat geeft nog wel eens uh, ja, een probleem. Ja. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel mensen vanaf nummer 2 91 richting Zandvoort. Die hebben geen ja. Ja, dus, ja. Bent u nou met de buurt, ik kan me ook voorstellen dat dit wel een beetje een gevoel van saamhorigheid geeft? Of bent u met elkaar aan het, aan het knokken voor de juiste, voor de juiste oplossing? Oh, ja, wij hebben een, een, een, een buurt-app natuurlijk, zoals heel veel mensen, en uh, ja, daar, ja, daar wisselen we wel van gedachten. Ja, maar het, het brengt niet nieuwe energie in uw gemeenschap, dit, dit onderwerp. Nou, er is toch genoeg energie, een positie, een inspraak, een interview. Ja, exact. Ja. Ja, dat... Ik ben benieuwd uh, hoe dit uh, zich uh, zal ontvouwen. Misschien uh, kunnen wij over een tijdje nog even contact hebben... over uh, ja, wat, uh, wat de status is in Bentveld. Ja, helemaal goed. Dan nodig ik u graag uit. En uh, dan uh, voor zover, uh, dank voor uw tijd. Ja, nee, wat een, wat een probleem in Bentzel. Nou, ik kan me dat wel voorstellen, ja. ja. natuurlijk ik kan en, me voorstellen. En, maar hoe zou je dit uh, moeten oplossen? Southeast. Nou ja, toch betaald parkeer van, van maken. Ja. En uh, gewoon uhm, iedereen met, uit, uit Bentzel gewoon een vergunning aan. Ja, week. precies. Dan ben je er vanaf, hè? Dan je, zou je er vanaf zijn, lijkt ja. mij tenminste. Ja. En uh, Gert-Jan Bluis, die moet uh, met een oplossing komen. Nou ja, volgende week komt hij. Volgende edition, uh, week komt hij, uh, hè? Dan ja, gaan we erover praten. Dan gaan we het nog even met hem over hebben. Voor uh, 11 uur hebben we nog een stukje muziek van Pim. Ja, Pimbuli. dat denk ik ook. Uh, wat gaan we doen, Pim? Thin Lizzie met uh, whisky in de jar. Finn Lizzie, oh, ja. whisky in de jar. jar. Whisky. Uh. Uh, en dan gaan we zelf naar het Nieuws van 11 uur. Ja, dan nemen we zelf ook nog een drankje. Ja, is goed. Koffie. <laughs> <laughs> De nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM, -M -M -M. ZFM met het nieuws van 11 uur. Door al meegenomen.